4 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. De Paul van Eerde Award van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde... is dit jaar toegekend aan ex-minister Els Borst. De prijs, die sinds vorig jaar bestaat, is bedoeld voor mensen die veel hebben gedaan... voor het oplossen van de problematiek rond de dementie. Volgens de vereniging heeft d 66 e Borst op een genuanceerde manier aan de orde gesteld... dan ook het vooruitzicht om dement te worden een reden kan zijn voor een verzoek om euthanasie. De vereniging vindt dat Borst maatschappelijk en politiek begrip voor deze moeilijke kwestie heeft gekweekt. Aan de onderscheiding is een bedrag verbonden van 5000 euro.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 De plannen moeten nog wel worden goedgekeurd... door de lidstaten en het Europarlement. De Franse schrijfster Tristan Banon ziet af van een civiele zaak... tegen Dominique strauss -Kaan. Ze zegt dat het belangrijkste is dat ze als slachtoffer is erkend. Het Franse Openbaar Ministerie besloot vorige week... om de voormalige IMF-topman niet te vervolgen voor verkrachting... omdat daar te weinig bewijs voor is. Maar uit de ondervragingen met strauss bleek wel dat er sprake is geweest van aanranding. Alleen kan hij daarvoor niet meer worden vervolgd... omdat het misdrijf verjaard is. Manon ziet deze verklaring van het Openbaar Ministerie... als een erkenning dat ze slachtoffer is. Tot besluit het weer. Er trekken enkele buien over het land. Bij een stevige westen tot noordwestenwind is het ongeveer 12 graden. Morgen valt er nog een enkele bui en is er meer ruimte voor de zon. Het wordt dan een graad of 11.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 Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tesselblok. Goedemiddag, opnieuw hartelijk welkom bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij nog bij u met ons buitenlandpanel. Voor het nieuws waren wij al begonnen te praten over de wereld... met name met Afrika, over Afrika. We gaan daarmee door met Jacques Willemsen... Hij is um, noodhulpadviseur, om het maar kort samen te vatten... en kenner van de Hoorn van Afrika, het oosten van Afrika. Marcia Luijten is publiciste en Afrika-kenner in, in zijn algemeenheid... En Chris Keine, collega van VPRO-televisie Tegenlicht en Amerika-deskundige. We gaan het zo meteen over Amerika hebben, over de, de presidentsverkiezingen. Althans de kandidaten die zich nu overal aandienen. Er is een kleurrijke kandidaat voor de Republikeinen, Herman Kane. Ik had er nooit van gehoord, maar nu wel hoor. En ik denk Amerika ook. Dat zo meteen, we gaan het ook hebben over, over Amerika in relatie tot Oeganda... Wat doen speciale Amerikaanse troepen ineens daar in dat land? Maar eerst maar even het nieuws van vannacht en vandaag. Dat zijn de aanslagen in Turkije. Een behoorlijk, he, behoorlijk heftige aanslag. Uh, door de PKK heeft het ook inmiddels officieel opgeëist. De Koerdische verzetsbeweging. Het, uh, je kan niet zeggen, dat het is een tijd rustig geweest. Het, het sluimert natuurlijk altijd wel. Maar dit is wel weer een hele harde, grote aanslag. En juist op een moment dat ze in Turkije na de verkiezingen bezig zijn... met het aanpassen van de grondwet, een verandering van de grondwet... waarin nu juist... Het allemaal ietsje gunstiger eruit zou gaan zien voor, voor de rechten van de Koerdenkris. Dus ja. het is misschien ook een, een gek moment. Of kan jij begrijpen nou, nee, waarom? Het, het lijkt mij een, een logisch moment in die zin. Het, het, het was een serie aanslagen, heb ik begrepen, een stuk over acht bomaanslagen... waarbij iets van 23 militairen zijn omgekomen. Um, uh, van de week is die, uh, de, de commissie die die grondwetswijziging moet voorbereiden, is uh, begonnen, dinsdag. En um, wat de regering daarin probeert, de regering heeft opgeleid, om die grondwetwijziging erdoor te krijgen... straks uh, instemming van een, uh, een, een substantieel deel Koerdische parlementsleden nodig. En er staat natuurlijk ook al, al jaren onder druk van Europa... onder andere om de Koerden meer rechten te geven. Nou is het de vraag of ze nog zo in Europa geïnteresseerd zijn in Turkije. Maar ze hebben die Koerden wel nodig voor die grondwetwijziging En dus is er al, ja, al tijden een, een charmeoffensief bezig mm. in Turkije... ten opzichte van de Koerden om te proberen ze mee te krijgen... in. Uh, die grondwetswijziging, met, uh, waarin dus ook een aantal rechten voor Koerden uh, zijn, uh, zijn, zijn opgenomen... die er tot nu toe niet waren. En dat uh, gaat ten koste van de machtspositie van de PKK. Want de PKK bestaat bij de gratie van Koerdische ontevredenheid. Ja. En ik denk dat dat de meest logische verklaring is voor deze aanslagen op dit moment. Dat de PKK er veel aan gelegen is, omdat uh, grondwetsherzienings... Proces, om dat in negatieve zin te beïnvloeden. Dus dat is volgens mij de achtergrond van de aanslagen. Marsha, Ja, maar er zijn er toch dingen die ik moeilijk te begrijpen vind. Dit was inderdaad de grootste, het grootste verlies van het Turkse leger sinds 1993. Hè, in de ja. strijd met de PKK. Maar in aanloop naar die grondwetswijziging um, zijn er ook allerlei Koerdische nationalisten opgepakt... en geoormerkt als um, Koerdische terroristen. En dat is afgelopen jaar zijn het er 100 geweest. In totaal zitten er nog 3000 uh, Koerdische nationalisten... waaronder natuurlijk ook uh, behoorlijk wat terroristen. Die zitten vast. En dat heeft natuurlijk een hele woede gewekt... Mm. Mm -hmm. speelt dus ook mee, maar waarschijnlijk ook wat Chris zegt. En dat heb je vaak, het, het, het verlies van macht van een, uh, uh, een, een verzetsbeweging... die zich wil kunnen blijven verzetten. En wat als er niets meer te verzetten valt? Ik bedoel, want daar lijkt het bijna op neer te komen. Ja, de, de, of, of de Turkse regering daar de afgelopen tijd uh, uh, zo handig in geopereerd heeft... met name met de acties die Marcia noemt, dat, dat kan je je afvragen. Maar ik, ik denk wel dat... Nou ja, ik, ik begrijp in ieder geval anders niet waarom inderdaad op dit moment deze aanslagen... tenzij nee. hm. het moment willekeurig is. Maar dat kan ik me nauwelijks voorstellen... omdat die grondwetscommissie deze week begonnen is. Dus ik, ik kan me bijna niet voorstellen dat er geen zo? verband is. Zo, ik zo. Ja, dit, er is een tragische parallel tussen Turkije en, uh, en, en Somalië. Al was Maak het hem. alleen maar de lengte van het conflict. Mm -hmm. Maar als je... Kijk naar de positie van de PKK. Die is natuurlijk enorm in het nauw gekomen, teruggedreven door het leger in de bergen van de buren en in politiek ja. gezien in, um, in Turkije bijna uitgespeeld, behalve dus de support die ze afdwingen met terreur. Ja. ja. Ik, ik heb in die regio na een aardbeving ooit gewerkt en ik kan je zeggen dat, dat de verhoudingen van de PKK met de lokale bevolking... niet bepaald vriendelijk zijn. Er nee. wordt echt met terreur opgetreden om mensen te dwingen mm. ze te steunen. En ik denk dat in ieder geval het beleid van deze, de, deze Turkse regering erop gericht is... de bevolking van de PKK te ja. verwijderen. Ja. Nou ja, op deze manier. En dat, dat. Dit is de reactie, ja. dat is heel duidelijk. En, maar, en zou het dan, denk je, ook inderdaad nog consequenties hebben voor, voor dat verder gaan van die verandering van de grondwet? En, ik bedoel, zou het vergaande consequenties kunnen hebben? Anders dan waar de Turkse regering en het leger nu al mee bezig is, natuurlijk, met meteen enorm tegenoffensief? En offensief, ja. Ja. Ja. Ja, en, dat dat nee. weet je ja. niet. Dus dat, niet waar kijken, dat uit natuurlijk. gaat komen weet je niet. Ik nee. denk niet dat ze, dat ze op dit moment uh, iets anders gaan doen uh, met betrekking tot die grondwet. Maar als het, als het, het leger is al tijden bezig om grote acties in Noord-Irak ja, uh, voor te bereiden. Dagelijks bijna. Dus wat dat betreft is het ook... Maar ja, is ja, noodzakel... hebben nu een goede aanleiding. Dus, ja, erover... plus de Amerikaanse troepen gaan zich terugtrekken. Hè, ja. Waardoor inderdaad de onveiligheid in het noorden toeneemt. Daar maakt de mm -hmm. Turkse leger zich ook zorgen om. Maar wat in, de, in, in het ja, verleden... Ja, gaan natuurlijk... zich terugtrekken uit Irak even voor, voor, voor alle duidelijkheid. Precies, ja, <laughs> ja. Maar wat, wat in het verleden ook gebleken is... is dat zo'n oog-om-oog, tand-om-tand uh, uh, reactie... Mm -hmm. zoals het Turkse leger natuurlijk nu uitoefent... tot een enorme escalatie lijkt. En, oh. en het, is, het is nooit gelukt. Het is in, in die 27 jaar van dat conflict nooit gelukt... om de PKK uit Noord-Irak te verdrijven. Dus dat zal nu ook niet lukken. Ja. Dus... Jack, wat wil jij Gelukkig begint het over een paar weken te sneeuwen... en dan wordt het waarschijnlijk Sneeuw. weer... Sneeuw. Ja. Goed. Oeganda. Afgelopen vrijdag kondigde uh, president Obama aan... dat er honderd militairen naar Oeganda gaan. Um, en zij moeten daar lokale militairen op gaan leiden... om eindelijk dus definitief een eind te maken uh, aan Joseph Kony. Om het maar kort te zeggen. Echt aan hem... En ja. aan alles waar hij voor staat. Marsha, leg, leg even ja. uit nog wie jij is. Nou, Joseph Kony is de leider van het Lords Resistance Army. Het verzetsleger van de heer. Is al sinds 1987 actief in uh, Noord-Oeganda. Begonnen als iets van een politieke splintergroepering. Zeer gewelddadig tegen de regering van Museveni. Maar is al vrij snel eigenlijk verworden tot een, een, een, een terreurgroep... die eigenlijk de eigen bevolking juist terroriseert. En dat is gebeurd op de meest vrede, onvoorstelbaar vrede manier. Er worden dus kinderen... Um, Ontvoerd. Die worden eigenlijk zo snel mogelijk um, tot medestander gemaakt. En hoe doe je dat? Door ze te dwingen om wreedheden te begaan tegen hun eigen ouders, hun broers en zussen. Eigenlijk tegen de mensen van wie ze het meest houden. Dus kinderen hebben hun eigen ouders vermoord. En vervolgens kunnen ze natuurlijk nooit meer naar huis terug. Nou, er zijn dus, de getallen zijn er niet echt. Maar ik groep tussen de 60.000 en 100.000 kinderen ontvoerd. En een hele hoop mensen zijn uh, vermoord. En Koning wordt maar niet gepakt. En is op een gegeven moment in 2009 wel door het Oegandese leger uit Oeganda verjaagd. Mm -hmm. sinds, uh, ja, sinds, sinds dat moment uh, zwerft Kony door uh, Congo en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Houdt Waar die ook uit. een stroom van ellende natuurlijk. Ja, en, en, van en vernietiging. vernietiging achterlaat. Hij brandt met die... kerstmis afgelopen. Kerstmis heeft hij nog een heel dorp en een, of een kerk... helemaal plat gebrand, vol met mensen. Ik bedoel, het is gruwelijk, het is onvoorstelbaar vreed. En sinds, um, sinds een paar jaar is er nu dus inderdaad, een, um, sinds 2005 is er een uh, arrestatiebevel van mm -hmm. uh, het internationaal strafhof tegen Joseph Kony. En dat heeft hem eigenlijk nog meer op de vlucht geslagen. Is dat ook de reden, denk je, Chris, dat ineens Amerika nu op dit moment zegt... nou, dan gaan wij het maar doen. Het is Uganda al die tijd niet gelukt. En de andere, er is nu ook vanuit Den Haag, vanuit het internationaal strafhof. Is, dus het is ook gepermitteerd. Laten we mij ja, maar zeggen. Ja, nou, Amerika heeft het al eerder geprobeerd. Onder George Bush is er ook al eens een keer een uh, grootschalige militaire operatie... tegen het, uh, het leger van de Heer geweest, waar de Amerikanen toen... Uh, Substantieel hulp hebben geboden, ook met adviseurs en Special Forces. Dat is toen uh, op een rampzalige manier mislukt. Niet door de Amerikanen, maar, maar door uh, ja, de klunzigheid de, de van het Oegandese van leger. Het, de ontbrekende <laughs> capaciteiten van het Oegandese leger. Ja. En het was ook bewolkt, geloof ik, waardoor ze niet goed konden vliegen. Maar, uh, en, en als gevolg daarvan heeft het Amerikaanse congres uh, twee jaar later een, een wet aangenomen door een democraat Feingold en een uh, republikein uh, Brownback. Uh, ...waarin de regering in feite de opdracht heeft gekregen om uh, een eind te maken aan uh, oh. de mishandelingen die uh, het leger van de Heer in Oeganda en omstreken pleegt. En het staat er niet in directe termen, maar een van de, een van de dingen die de regering daar opgedragen wordt is een, een strategie te ontwerpen om te helpen om daar een eind aan te maken... Dat is wat Obama nu doet. Hij, hij is natuurlijk door die wet niet verplicht om er militairen heen te sturen. Waarom hij dat nu doet en waarom hij er militairen heen stuurt... dat kan ik niet helemaal uh, verklaren. Maar um, het, het zou kunnen, het, het is... Op de ene, aan de ene kant is het een betrekkelijk overzichtelijk probleem. Uh, dat leger van de Heer is niet meer zo groot, begrijp mm -hmm. ik. Maar als jij weet er de, meer ik van, het gaat om een paar wordt, honderd mensen. Ja, het wordt maar. nu geschat op 250 oh, mensen. Ja. Ja. Die, maar die weliswaar met die 250 man... disproportioneel veel vernietiging ja. Ja. aanrichten. Ja. Maar het is dus een, een actie... Uh, wordt ook van alle kanten benadrukt... dat die Amerikanen niet zelf gaan vechten. Een beetje zoals in Kooloos. Ze mogen ja. Ja. Geloof ja. Ik, uh, zichzelf Ho. nog net verdedigen. chat Williams uh, lacht, want hij <laughs> denkt, ja, ja. Ik hoor het je nou denk. ja, het, het is dus een, een, een en, en het is wel zo dat in Amerika een vrij, uh, een vrij uh, uh, actieve groep is van met name jongere christenen. Dat geldt voor Darfur ook trouwens. Is in Amerika ook voortdurend blijft dat op de agenda. Die al jaren actie voeren om uh, tegen dat leger van de Heer in in, in actie te komen voor Amerika. Mm -hmm. En ja, het zou kunnen dat Obama, afgezien van misschien hele edele motieven... dat hij afweging maakt van nou, dit, dit zou ik wel eens kunnen proberen... en als het lukt en die kans is niet heel klein... Mm -hmm. dan is dat een mooie opsteker voor de verkiezingen volgend jaar. Dat denk je, Chuck Willemsen? Waarom, waarom zou het zo moeilijk zijn om, om die koning te pakken te krijgen... met nog 250 volgelingen? Weet hij zich daar dan in Oeganda en omstreken zo geweldig schuil te houden? Of heeft hij toch bescherming waar wij niet van weten? Hij heeft bescherming, hij heeft bevoorrading, eh, waaronder uit Khartoum. Volgens mij is dat gestopt, hoor, al een tijdje. Ja, ja die daar steun zijn van, uh, Bashir. hele tegenstrijdige berichten over. Maar koning eh, is ook wel handig om in de buurt te hebben. Hoe het houdt het eh, Oegandese leger bezig. Eh, het, eh, koning eh, voldoet eh, als... Eh, uh, schrik voor de buurt. Uh, je kunt hem de schuld geven van alles. Ik heb lange tijd in Zuid-Soedan gebivakkeerd. En als er weer eens een muiterij onder SPL-soldaten was, dan was het Koni. Ah, meen je dat? Dus dan werd het Als een soort grote boeman, ook ja. als hij al lang dood dus is, is, maar... het is. Het verhaal van eh, Kony is een wat ingewikkelder verhaal. Ze hebben hem een paar keer bijna te pakken gehad. De Soedanezen hebben hem een keer te pakken gehad in de afgelopen jaren. Ze hebben hem weer laten gaan. Dus er zijn allerlei dingen gaande die wat ingewikkelder zijn... dan het militaire verhaal. Want je kunt mij niet wijsmaken dat je koning niet kunt vinden... Nee, Marsha? Dat, Marsha? dat is, nee, is onzin. Ik, ik heb ook geweigerd dat te geloven. Ik heb vier in Oeganda gewoond in die vier jaar. Op een gegeven moment was er dus die, uh, die poging om koning te pakken... door het Oegandese leger in 2009. Een fiasco in de kranten nog weken om gelachen is. De actie werd namelijk aangevoerd door de zoon van uh, president Museveni als legeraanvoerder. En uh, uiteindelijk, net voordat ze het kampement bereikten... is koning hem gevlogen. Hij had goede satellietapparatuur, blijkt. Uh, de helikopters waarmee ze kwamen aanvliegen... die kon je al vanaf kilometers horen. Dus de vogel was hem gevlogen... En en wat resten waren foto's waarmee um, de leger aanvoerder de zoon van Museveni uh, pareerde met um, uh, de trofee. En dat was de gitaar van Koning. Nou, ik was zo verontwaardigd over dat het alweer mislukt was om, om dit monster... want het is een monster, om hem te pakken te krijgen dat ik dacht... Is het onwil of is het onmacht? Mm -hmm. um, hoe moeilijk is het? En toen heb ik contact opgenomen met um, een oude bekende. en Dat was de leider van een modern huurlingenleger. Ik heb hem jaren eerder een keer geïnterviewd op Guernsey. En ik heb hem gevraagd, jullie hebben geopereerd in Afrika. Ze hebben Sierra Leone gevochten. Dat was Sandline. Dat is nu opgedoekt. Ik zei, is het moeilijk om Connie te traceren? Toen zei hij, nee, dat is niet zo moeilijk. Hij gebruikt een satelliettelefoon. Dat is ons ook in voormalig Joegoslavië gelukt. Satelliettelefoon traceren en vervolgens een precisierakket. Mm -hmm. Ik zei dus die precisierakket is ook mogelijk. Ja, hij zei, dit is heel goed te doen. Toen zei ik, en wat zou dat dan kosten? Toen zei hij nou 10 miljoen dollar. Dan mm. heb je zijn hoofd op een presenteerblaadje. Nou, dat, is, dat lijkt veel, maar dat is niet zoveel. Als je kijkt wat, het, wat de vredesonderhandelingen met Koning mm -hmm. jarenlang hebben gekost. Maar nou, onwil dus. Onwilm, dat is wat je dan constateert. Maar ja, dan ja, zou dat... het feit... Want, want ik denk niet dat de Amerikanen zo'n beslissing nemen... om dat weer te proberen en om daar troepen heen te sturen... als ze niet met de, uh, de machthebbers in de regio hebben afgestemd... van maar dan gaan we het dit keer ook serieus aanpakken. En raampakken. nu is het klaar. Ja. Dan zou dit een signaal kunnen zijn... dat, ja. dat Koning zijn uh, uh, dienstbare rol misschien is uitgespeeld... en dat ze hem nu echt aan willen pakken. Ja. Hij is in ieder geval een gevaar voor Zuid-Soedan. En... Het, het slagen van de onafhankelijkheid van zuid soedan moet Obama veel daar moet hem veel aangelegen ja. zijn. Mm -hmm. Dus dat zou wel eens een reden Ook kunnen nog iets zijn wat mee kan spelen. dat ze nu een keer doorbijten. Mm -hmm. ja, We zullen het zien. Tot zover Oeganda en de strijd tegen Joseph. Koning, die vredeleider van het Verzetsleger van de Heer. We, gaan, of we blijven eigenlijk een beetje in Amerika. Presidentsverkiezingen krijgen we daar volgend jaar. Nee, maar ja, is het volgend jaar. Toch? Volgend jaar. Ja, ah, volgend jaar. Ja, over, over precies een jaar. Bijna Alle bijna, kandidaten treden jaar. aan. De Republikeinen hebben er natuurlijk ook een aantal. En één daarvan is Herman Cain. Ik had niet van hem gehoord. Uh, nu wel. Laten, <laughs> euh, laten, we even, laten we even allemaal naar hem luisteren. Imagine there's no pizza I couldn't if I tried <laughs> eating all the tacos or Kentucky Fries yeah. is Stel je voor dat de man erbij staat in een uh, lang wit hemd. Zoals over het algemeen gospelkoren er in een, in een Amerikaanse zwarte kerk bij staat. En dat hij dit liedje zingt. Ja, het is, het is een zwarte man. Het is een zwarte man, zeker. Ja. Hij is bredekruis-baptist? Hij ja, uh, ja, hij is een soort, uh, soort uh, amateur-dominee uh, bij een baptistische kerk. Ja. Ja. En wat ja. is er nog meer? Vertel even iets over zijn een een, achtergrond. Uh, uh, inmiddels een 66-jarige uh, zwarte man, geboren in Memphis in een, in een arm milieu. Zijn moeder was schoon. Zijn vader is uh, chauffeur geweest, kapper geweest, uh, conciërge geweest. Maar hij heeft uh, wel zoveel verdiend dat hij zijn kinderen een opvoeding kon geven. Dus hij is, uh, hij is goed opgeleid uh, als computerwetenschapper... Uh, uh, Um, en heeft eerst even voor de marine gewerkt. Maar het grootste deel van zijn carrière... daar begon hij gisteravond... was er weer een, er een, een debat. Uh, debat tussen de republikeinse kandidaten. Daar begon hij ook mee toen hij zichzelf moest interesseren. Van, ik ben veertig jaar zakenman geweest. En mijn, uh, mijn handel is het oplossen van problemen. Nou, dat, dat zaken doen... Uh, uh, zaken Kort en krachtig, doen, uh, ja, ja, dat zaken doen heeft hij vooral gedaan... Uh, grotendeels in dienst van een grote uh, voedselindustrie, Pillsbury... Uh, daar heeft hij een, een Burger King keten voor, uh, voor opgezet. Met veel succes. En vandaar dit liedje: Imagine There's No Pizza. Vanaf halverwege de jaren tachtig is hij daar de CEO van Godfather Pizza geweest. Een, een pizzaketen. Dan ben je wat in, in, in Amerika. Amerika. Ja, goede ja. naam ook. Uh, dat heeft hij volgens uh, de overlevering uh, buitengewoon succesvol gedaan. Uh, op een gegeven moment heeft hij het bedrijf zelf gekocht van, van dat grotere uh, concern. En uh, is hij daar ook nog tot, tot halverwege de jaren negentig uh, de baas van, uh, van geweest. Uh, en daarna heeft hij eigenlijk uh, een, een, een wat uh, lossere carrière gehad. Als, mm -hmm. Hij is talkshow host geweest bij de radio. Uh, hij is nog een tijdje bestuurder van de Federal Reserve Bank. Dus oh. de overheidsbank van van Kansas City geweest. Uh, en hij, uh, hij is vooral bekend als motivational speak speaker. Dus uh, ja. een soort ratelband, zou ik maar zeggen. Ik heb wel begrepen maar... dat al zijn een, als een boeken... zijn inmiddels nu door zijn eigen campagneteam opgekocht... om... om uh... Weggegeven te worden of ja. voor een zacht prijsje weer door. Het laatste boek wat dit jaar is, uh, is uitgekomen uh, heet Zonder enige valse bescheidenheid: This is Herman Kane, My Journey to the White House. Kijk, dus hij is, hij is wel wat van plan. Het <laughs> grappige is inderdaad: jij zei: ik, ik had nog nooit van hem gehoord. Nooit. Nou, ik tot een paar weken geleden ook niet. Terwijl Amerika-deskundige zou ik mezelf niet gauw noemen, maar ik volg het land wel. Ja. Um, en inmiddels staat hij in uh, diverse polls bovenaan. Hij staat boven heenlijk. Mitt Romney. En uh, in andere staat hij er net onder, maar op zijn minst gelijk. En wat misschien nog belangrijker is, als het gaat om likability... dus hoe aardig vinden mensen de kandidaten, dan verslaat hij ze allemaal. Dat Raar. wel, dat wel. Goed, ja. maar, maar twee dingen. Hij is zwart <laughs> en hij heeft niet zoveel geld. Uh, Kortom, ja. hij gaat dit nooit Redden nee, dat denk ik ook niet. Maar kijk, uh, dat kan we je, ook daar van kan Obama. Je, ja, dan het is je, een daar, republikein. Daar he? kan je namelijk op dit moment van de race überhaupt nog niks over zeggen. Als je even terug gaat naar de vorige presidentsverkiezing, dan dachten we nu allemaal nog dat wordt Hillary Clinton ja. en uh, No way, way Obama. Ja. Uh, maar dat, dat zijn inderdaad zijn uh, zwakkere punten. Uh, ja, hij zal, hij zal toch een groot deel. Hij, hij is namelijk ook gelieerd aan de Tea Party. Hij is, uh, hij is, oh, dat uh, is de, de, de, de rechtse kant ja, van de rechterkant? Hij is medewerker van? geweest van Americans for Prosperity. Wat, wat een soort denktankachtige uh, activistische groep achter de, de Tea Party is. Dus hij heeft daar ook uh, heeft daar echt voor gewerkt. Dat, dat is zijn, zijn doelgroep. En ja, die doelgroep bestaat voor, voor een een heel groot deel is die natuurlijk ook ontstaan... als een reactie op het presidentschap van de zwarte Obama. Dus hoe hij het daar doet, weet je niet. Maar hij is ook daar tot nu toe de populairste kandidaat. Onder het Tea Party electoraat is hij de populairste kandidaat. Ik denk dat... Zijn grotere zwakte is een totaal gebrek aan campagneorganisatie. Ja, hij had ja. zelf waarschijnlijk nooit verwacht dat hij zover zou komen. Ja. En hij heeft eigenlijk nog geen campagneorganisatie. Die probeert hij nu enorm snel uit de grond te stampen. Maar als je zo laat in een presidentiële race... want zo laat is het inmiddels... Uh, dan... Uh, Goed, Chris heeft ons eventjes voorgelicht over Herman Kane, waar wij nog nooit van gehoord hadden, nu wel. En we zullen in ons buitenlandpanel vanaf nu met grote regelmaat natuurlijk... alle kandidaten volgen en misschien ook wel een polletje opzetten hier en daar. Wie weet. Marcia Luijten, heel hartelijk bedankt. Chris Keijnen, bedankt. En Jacques Willemsen ook. Dank je wel voor het meedoen aan ons buitenlandpanel.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 Ze vecht voor de rechten van gevangenen in Rusland. En haar eigen man kwam, dat konden we horen, vorige week in hoger beroep vrij. Maar zijn zaak moet weer opnieuw behandeld worden. Geert Goot Koerkamp volgt het echtpaar in hun strijd voor gerechtigheid. De rechtbank van het Presjneid-district ligt vlak bij de dierendaan van Moskou. En hier begint de volgende fase van de strijd... die journaliste Olga Romanova al jarenlang voert... Voor de vrijlating en rehabilitatie van haar man Alexei Kozlov... maar zeker ook voor de humanisering en de decriminalisering van het Russische rechtssysteem. Uh, Olga en haar man Alexei komen gearmd aan bij de rechtbank. Ze zijn strijdlustig gestemd en Olga is vastbesloten om deze rechtszaak aan te grijpen... om haar boodschap nog verder uit te dragen. <CHARLALLEC millionbij> Zakenman Kaslov was veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf wegens vermeende fraude. Hij zat drie jaar onder meer in een strafkolonie in de Oeral. Maar nu heeft het hoge rechtshof zijn vrijlating geëist en de zaak teruggestuurd naar de gewone rechtbank. En we zijn nu dus weer terug bij af. Maar Kazlof, en dat is het grote verschil, kan nu als vrijman de rechtszitting bijwonen. Als je vrij bent voel je natuurlijk altijd beter, zegt hij. En het is veel sympathieker om van deze kant via de hoofdingang de rechtbank te betreden dan wanneer ze je naar binnen leiden via de achterdeur. Nou ja, is de eerste Narashetova na volle apraving. Na de veiligheidscontrole zijn we binnen. Rechter Tatiana Vasjutschenko is een oude bekende van Olga Romanova. Een streng-ogende jonge dame met een strakke moderne bril. En ze begint meteen met de stoelen te schuiven. Alexei Kaslov en zijn vrouw Olga Romanova hebben gewoontegetrouw plaatsgenomen naast Kaslov's twee advocaten. Het is de rechter niet naar de zin. En zij wil Kaslov tegenover zich zien. En dat betekent dat de verdachte moet plaatsnemen op de bankjes tussen het publiek en de journalisten. En ook dat hij dus voor de rest van de zitting zijn advocaten niet kan raadplegen. Heel vreemd allemaal. Alexei Kaslov wil naast zijn twee advocaten ook zijn vrouw Olga als officiële verdediger aan zijn zijde hebben. Of ze dat wel kan, vraagt de rechter. Dat niet alleen, het is mijn taak, zegt Olga. Ik ben journalist. De rechter kijkt bedenkelijk. De procureur en de tegenpartij maken bezwaar, want ze vinden het maar niks, zo'n journalist. Maar uiteindelijk gaat de rechter toch akkoord en mag ze plaatsnemen naast de advocaten. Het is het enige verzoek van de verdediging dat de rechter vandaag toestaat. Ja, ik ik ben <blending> in staat van beschuldiging <French> gesteld, zegt Alexey Kaslov. De procureur heeft de aanklacht voorgelezen. En die was woord voor woord hetzelfde als ruim drie jaar geleden. Ik heb gezegd dat ik helemaal niet begrijp waarvan ik word beschuldigd. Ik heb de procureur gevraagd dat uit te leggen. Maar die haalde alleen maar de schouders op. Dus ik heb gevoelde de procureur te uitzetten. Naar wat de procureur zei de handen en zei... Ook Romanova zei me de vorige keer dat ze had gehoopt een beetje te kunnen uitrusten... na de vrijlating van haar man. Maar is dat ook gelukt? Uh, niet een beetje ze moet erom lachen. Nee, het is niet gelukt om uit te rusten. Want die fiets, zegt ze, gaat maar door. Die is niet te stoppen. En als ik nu ga uitrusten en stop met trappen en de fiets stopt, dan kan die omvallen. Zijn, kan voor rust is ook geen tijd, want Olga is nu de officiële verdediger van haar man, Alexei. Uh, ik, ben ik heb dezelfde rechten als de advocaten, zegt ze. Ik heb zelfs iets meer rechten, omdat ik me niet hoef te houden aan de gedragscode voor advocaten en de wet op de advocatuur. Dus ik kan hierover schrijven. Om mij het zwijgen op te leggen, moet ik een verklaring tekenen... waarin ik beloof dat ik niets openbaar zal maken. Maar dat heb ik nooit getekend. Uh, aan Alexei de vraag wat zijn strategische doel is op de langere termijn. Strategische doel is het mijn strategische doel is, zegt hij, mijn eigen rehabilitatie... en het straffen van diegenen die schuldig zijn... aan mijn opsluiting in de gevangenis voor ruim drie jaar. Of dat zal lukken? Nou, objectief gesproken, als we afgaan op het beschikbare materiaal en op het besluit van het Hoge Rechtshof, dan zouden wij moeten winnen. Maar we moeten ook rekening houden met de heersende praktijk. En afgaande op dat laatste, denk ik, dat ons nog een lange, zware strijd staat te wachten. Ik denk dat we de een reportage van Geert Groot-Koerkamp. En volgende week het laatste deel van Olga Ramanova. Die naast haar man een heleboel andere mogelijke lotgenoten probeert te helpen. En u kunt onze uh, wereldburgers zien op onze site. Zo Zometeen na het nieuws. Lucella Carasso met het Radio 1-journaal. Lucella, goedemiddag. vertel. Met uh, Griekenland en Europa weer op de agenda. Het is op dit moment zeer onrustig in Griekenland. En daarnaast gaan we praten over de ziekenhuizen. Die worden steeds opener, schijnt, in het, gegeven, in het geven van hun gegevens, het openbaar maken daarvan. En daarom zullen we aandacht besteden aan de lijst van de beste ziekenhuizen in Nederland, de lijst van Elsevier. Dat na het nieuws van half vijf en dat krijgt u van Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. De schuldencrisis heeft invloed op de uitgaven in supermarkten. Hoewel het merendeel van de Nederlanders niet minder te besteden heeft... wordt de hand volgens onderzoeksbureau GFK wel op de knip gehouden. Mensen kiezen steeds vaker voor de huismerken... en stappen over van dure supermarkten naar de prijsvechters om boodschappen te doen. De Europese Commissie wil meer banen creëren en de concurrentiepositie verbeteren. De commissie heeft 50 miljard euro beschikbaar gesteld voor een betere infrastructuur, duurzame energie en sneller dataverkeer. De plannen moeten nog wel worden goedgekeurd door de lidstaten en het Europarlement. De Kamermeerderheid wil niet dat pomphouders weer alcohol gaan verkopen. Pompstations maakten vandaag bekend dat vanaf volgende maand op verschillende plaatsen weer bier en wijn kan worden gekocht. Dat is al elf jaar verboden, maar de pomphouders willen een proefproces uitlokken. De Kamer ziet niets in het plan. En de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde... heeft een prijs toegekend aan ex-minister Els Borst. Zogeheten Paul van Eerde Award, die sinds vorig jaar bestaat... is bedoeld voor mensen die veel hebben gedaan... voor het oplossen van de problematiek rond dementie. Het was over de hoofdpunten uit het nieuws. ANB-verkeersinformatie. Ah, nee, de avondspits is al in volle gang. De meeste files staan bij Rotterdam en Utrecht. Op sommige plaatsen heeft het verkeer nogal wat hinderd door zware regen- en onweersbuien. Wat opvalt is het ongeluk op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Ridderkerk en Knopen Terbrechtseplein staat 7 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. Loopt daar ook vast door kijkers op de A20 richting Gouda. Voor Knopen Terbrechtseplein staat 8 kilometer. En flinke buien houden huis op de A73 en dat is te merken. Want er staan files van Maasbracht naar Nijmegen tussen Haps en Malden, 7 kilometer. De andere kant op tussen Nijmegen en Kuik, 6 kilometer. Zwitserleven is door onafhankelijke adviseurs al drie keer beoordeeld als beste pensioenverzekeraar. Met eenvoudige en transparante producten, zoals het exclusief pensioen. Ook dat is het voordeel van vooruitdenken. Doe nu de pensioenberekening op zitserleven.nl of ga naar uw adviseur. Je kerstgeschenk kies je lekker zelf uit, toch? Tietelien.nl Geld stinkt, geld helpt, geld verhuist. Bij de ASN-bank gaan we duurzaam om met uw geld. Mooi?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 Het NOS Radio 1 journaal met Lucella Carasso en Tim Overdijk. Goedemiddag, het is weer hommeles in Athene. Stakingen, vechtpartijen, collectieve onvrede over nieuwe bezuinigingen... waar het Grieks parlement vanavond over stemt. Noodzakelijk, want een faillissement ligt nog steeds op de loer. En wat de uitkomst in Athene ook zal zijn... het Europees Noodfonds wordt hoe dan ook uitgebreid. Onze correspondent in Berlijn schetste de nieuwe contouren. We gaan bedragen rond inmiddels van 1000 miljard euro voor dat fonds. We gaan dansen deze uitzending. Dansen op de dreunen van discjockeys als Ferry kosten. Armin van Buren en Afrojack. Vanavond begint Amsterdam Dance Event. En wij gaan op zoek naar het geheim... achter het Nederlandse exportsucces, de DJ. En dan twee mijlpalen deze uitzending. Namelijk de duizendste zakkenroller in Amsterdam... en de miljardste reiziger op Schiphol. De eerste is inmiddels weer op vrije voeten, die zakkenroller. Waarom gaat u zo horen? De ander, die reiziger, werd bedolven onder bloemen en champagne. Dit in het Radio 1 Journaal tot half zeven vanavond. Vanavond dus beslist het Griekse parlement over een nieuw pakket aan bezuinigingsmaatregelen. En dus, en dat lijkt inmiddels een vertrouwd beeld in Griekenland, wordt er gestaakt en wordt er actie gevoerd. Ook nu loopt dat behoorlijk uit de hand. Geluiden geregistreerd door onze correspondent in Athene, Connie Kees. Connie, je bent inmiddels weer veilig binnen. Wat gebeurt er zoal op straat? Nou, ik ben nog buiten, hoor. Oh, ik sta zo'n 500 meter van het Zindigma-plein af, denk ik. En ik zie nog uh, steeds uh, rookwolken omhoog stijgen. Want hier in de buurt uh, uh, ja, zijn vuilnisbakken in brand gestoken. En uh, nou, de traangas hangt hier ook nog steeds. En wie doen er allemaal mee aan die staking? Nou, het zijn uh, uitgeroepen door de ambtenarenvakbond en door de, de algemene vakbond. En... Uh, maar niet alleen mensen van uh, vakbonden, die aangesloten bij vakbonden waren erbij. Er waren meer dan 100.000 demonstranten volgens de cijfers die nu worden gegeven. Dat betekent dat een van de grootste uh, demonstraties uh, is sinds de crisis twee jaar geleden begon. Dus op straat zag je mensen uh, ja, die bij ministeries, gemeenten werken, ambtenaren dus, tot en met uh, winkeliers, uh, taxichauffeurs, uh, noem maar op. En de Griekse economie Conny, is voor een uh, belangrijk deel afhankelijk van toeristen. De, het seizoen is natuurlijk voorbij, maar durven die überhaupt nog wel te komen met al deze stakingen en rellen? Nou ja, het viel me juist op uh, deze week uh, dat er uh, ontzettend veel toeristen waren in Athene. En ja, die uh, zullen het niet, uh, ook niet gemakkelijk hebben met, uh, met alle stakingen en, uh, en acties uh, die er nu zijn. En, en zeker ja, de mensen die nu op het Sintagplein uh, in hotels zitten, want er zijn een stuk of drie, vier hotels daar uh, op het plein zelf. Uh, die zullen ook wel last hebben van traagas op dit moment. Cornu Kees, op de straten van Athene. Je blijft er nog even om een reportage af te ronden. En die horen we na half zes. Dank je wel. Ja, hoe kan Europa niet alleen de Grieken... maar ook andere probleemlanden helpen? Nou, daar is een noodfonds voor. Eh, sinds kort duikt een nieuw getal op voor dat noodfonds. Dat zal worden uitgebreid. Namelijk het woord biljoen, duizend miljard. Eén met twaalf nullen. De Duitse minister van Financiën, Schobele... die zou volgens ingewijden het over dit bedrag gehad hebben. Correspondent Wouter Meijer in Duits. Wouter, um, hoe komt Schobel bij dat bedrag... Ja, zijn ministerie ontkent dat hij het gezegd heeft. Hij zou gisteravond bij een fractievergadering... alleen een aantal mogelijkheden hebben opgezomd. Maar dat soort bedragen hangen wel in de lucht. Eh, waar het om gaat is dat het noodfonds waarschijnlijk niet groot genoeg is... maar dat Duitsland en andere landen niet nog meer kredieten willen geven. Dus er wordt nu gezocht naar een truc om met het huidige fonds... zonder er zelf meer geld in te stoppen, toch meer te doen. En waar Schäuble dan aan denkt is een verzekering. Heel kort gezegd, als je die kredieten gebruikt om Griekenland te helpen... dan kun je elke euro maar één keer uitgeven... Maar als je andere mensen, dus banken, beleggers, pensioenfondsen... kunt overtuigen dat ze geld moeten lenen aan Griekenland... En je, deelt een, en je verzekert daarvan maar een deel... dan kun je dus van het huidige fonds veel meer maken. Dan zou het inderdaad opgeblazen kunnen worden tot 1 biljoen. Een Britse krant had het gisteren al over 2 biljoen. Dat soort bedragen gaan er nu rond. Ja, dan heb je het dus niet over uh, 1000 miljard cash euro. Het is een constructie. Het is een constructie om, uh, om leningen van anderen te verzekeren. Op die manier maak je dus van het fonds wat je hebt... wat nu gegarandeerd is, is 440 miljard door alle eurolanden bij elkaar... om daar veel meer geld van te maken, doordat je het niet zelf uitgeeft... maar als daar garant staat voor leningen... die bijvoorbeeld banken aan Griekenland zouden kunnen verstrekken. En hoe valt dit uh, voorstel, wat niet officieel is gedaan... maar waar dus wel een beetje over wordt gesproken? Hoe, hoe valt dat in Duitsland? Nou, de regeringspartijen willen nu morgen allebei een spoedvergadering houden... om daarover te gaan vergaderen, maar ze staan er op zich wel open voor zolang de risico's voor Duitsland maar niet groter worden. Daar gaat het eigenlijk om. En als de regering dat kan, dat kan beloven... dan willen ze er wel mee akkoord gaan. De oppositie vindt dat het parlement er dan opnieuw over moet instemmen. Want die zeggen, dit hebben we niet afgesproken... zeggen de, de Sociaaldemocraten en de Groenen dus. En die hebben vooral ook heel veel kritiek op de informatie die ze krijgen. Het idee dat er steeds iets gezegd wordt in een vergadering... wat dan s'avonds in de krant staat en dan weer door de minister wordt ontkend. En, en ze zeggen, ja, de Bondsdag heeft net twee weken geleden ingestemd... met de uitbreiding van het fonds, maar toen is niet verteld dat het gebruikt wordt als verzekering voor iets anders. Uh, dus dat wordt nog wel spannend. Vrijdag uh, moet ook Bondskanselier Merkel in de Bondsdag... tekst en uitleg geven voordat zij vertrekt naar die eurotop van aanstaand weekend. Dus ook dan zal zij wat meer openheid moeten gaan uh, aan de dag gaan leggen en wat meer duidelijkheid op tafel brengen. Ja, Het verlengde water van dit Duitse idee, dit voorstel... waar dan over wordt gesproken dit komend weekend... als die verschillende Eurolanden bijeenkomen... om die redding van Griekenland te bespreken... Heb ik begrepen dat Zwitserland misschien wel een oplossing voor handen heeft? Leg uit. Nou ja, dat zou een deel van de oplossing kunnen zijn. Eh, namelijk om het geld ter beschikking of de een, een, een belasting ter beschikking te stellen over gelden die Grieken in Zwitserland hebben geparkeerd. Eh, dat gaat waarschijnlijk om een bedrag van ongeveer 200 miljard euro. Dat is geld dat Grieken dus op rekening in Zwitserland hebben. Zoals je weet heeft Zwitserland een bankgeheim... dus Griekenland weet helemaal niet hoeveel geld dat eigenlijk is. Maar Zwitserland biedt nu aan om te kijken... of ze niet belasting kunnen heffen op dat Griekse geld. Dat hebben ze namelijk eerder ook al voor Duitsland geregeld... dat het geld van Duitsers in Zwitserland nu wel belast wordt, maar dan anoniem. Dus het bankgeheim blijft dan bestaan. Het bedrag wordt in één keer anoniem aan de Duitse fiscus overgemaakt. Uh, zo krijgt Duitsland toch zijn geld, maar de mensen blijven anoniem. Zoiets zou je voor Griekenland ook af kunnen spreken. Dat zou best een aardig bedragje op kunnen leveren voor de Griekse fiscus. Niet dat ze daarmee gered zijn, maar het helpt misschien een beetje. Wouter Meijer, uh, plannen dus uh, te over voor Europa en voor Griekenland. Wouter Meijer was dat vanuit Berlijn. Amsterdam, want daar zijn de komende dagen heel wat bonkende beats te horen. De komende dagen. Mark Robin Visser is daar deze uitzending voor ons bij. Mark Robin, vertel. Ja, het 16e Amsterdam Dance Event uh, is uh, zojuist uh, van start gegaan op de Keizersgracht in Felix Meritis. Uh, het barst hier van de mensen en er rijden ook hele grote limousines komen hier de gracht op rijden. En daar stapt dan een ontzettend jong partypeople-achtig ongeschoren typje uit, <lacht> die waarschijnlijk gewoon heel goed in de slappe was zit. Het gaat ontzettend goed met de dancemuziek, heb ik begrepen. En uh, dit de event is ook echt een, een toonaangevende conferentie, mag je wel zeggen, over de moderne dancemuziek. Toonaangevend. Heel goed dat het in Nederland is ook, want Nederland is ook al jaren, eigenlijk mag je zeggen, toonaangevend in de dance scene. Ik zal je even een klein voorproefje ge geven. Dit heb ik van de website van de uh, dance event gehaald. Als jullie ook even op de dansvloer komen. Dus ja, ook. Kom ja, maar even uh, de voetjes nee. van de vloer. Ik uh, ben al in beweging, uh, Mark Robin. Heel modern. Kom maar, Tim. Niet zo verlegen. Heel, heel de goed, Tim. Erbij. Heel, heel goed. Oh, ben ik de ben ik de Kom op. Dat is wel heel grappig. Uh, er zijn een heleboel mensen binnen... maar er staan ook vooral heel veel mensen buiten met paraplu's van het bestelen. Maar zou uh, een conferentie, maken Robin? Nou, een conferentie? Ja, God, hoe gaat dat dan? Er komen mensen uit de hele wereld en niet zomaar een paar, hoor. 3000 mensen uit de hele wereld komen hier bij elkaar. Muziekmakers dus, muzikanten, DJ's, mensen die muziek mixen... en die daar heel veel verstand van hebben. En die gaan met elkaar uh, praten over hun, uh, over hun werk, over hun vakgebied... Er worden 130.000 bezoekers verwacht hier uit meer dan 60 landen. En eh, Amsterdam staat echt wel een beetje op zijn kop. Op meer dan 50 plaatsen gaat hier de komende dagen het los. Met muziek onder andere zoals je net hoorde. Loop ja. je nou te heigen? Te Hoor ik dat goed? Ja, daar, ik moet er natuurlijk wel weer even in komen. Ik moet toegeven dat ik al een tijdje een beetje uit, uit, uit, de, uit de roulatie ben. Maar uh, ik ga dit allemaal proberen recht te zetten hier in Amsterdam. Ja, en, ze, en ze gaan daar praten, maar ik neem aan dat ze ook wel een hoop gaan laten horen. En, de, en dat er feesten nou, zullen je? zijn. Zeker, wat dacht je? Dat, dat uh, Absoluut. Goed. Mark Robin, later horen we jou uh, vanuit Amsterdam. Straks ziekenhuizen zijn transparanter geworden. Maar de belangrijkste vragen, hoeveel operaties slagen en hoeveel operaties mislukken, weigeren alle ziekenhuizen te beantwoorden. Verkeersinformatie bij de ANWB, Wijnand Zwaan. De avondspits is aan de drukke kant door het weer. Ongeluk bij Rotterdam op de A16 helpt niet mee. Bij het knooppunt Terbrechtseplein naar het noorden. Twee rijstroken zijn dicht. De A29 naar het zuiden richting Bergen-op-Zoom. Bij de afrit Oud-Beierland is maar één rijstrook open na een ongeluk. en Een flinke bui nabij na Kuik op de A73 zorgt voor files. Naar het noorden tussen knooppunt Rijkvoort en Malden, 8 kilometer... In richting Venlo tussen Nijmegen, Dukenburg en Kuik. 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carasso en Tim Overdik. Stroom opwekken met app en vloed. Een idee waar ze in Zeeland en Zuid-Holland erg enthousiast over zijn. De twee provincies willen een getijdencentrale centrale op de Brouwersdam. Op die manier komt er ook weer meer leven in het Grevelingenmeer... waar het water al decennia lang stilstaat. Een commissie heeft naar het hele plan gekeken... en presenteerde zojuist de conclusies. Gevolgd door Henrik Willem-Hofs. Ze leven al 40 jaar gescheiden. Aan de ene kant de Noordzee, met eb en vloed. En aan de andere kant het stilstaande ziltewater van de Grevelingen. De Brouwersdam, met aan de ene kant het Zuid-Hollandse Goerenoverflakke... en aan de andere kant het Zeeuwse Schouwen Duiveland... houdt Grevelingen en Noordzee gescheiden. Maar daar moet verandering in komen zegt de bestuurscommissie die het heeft onderzocht. Mevrouw van Lierlels is de voorzitter. Nou, het allerbelangrijkste is dat de kwaliteit van het water hier achteruit aan het gaan is. En daarom is het nodig om weer wat getij terug te brengen. Niet het hele getij, maar een stukje getij terug te brengen in de grevelingen. Want er zit bijna geen zuurstof meer in het wateren. Dat klopt. En daarmee zie je dat het bodemkwaliteit steeds achteruit gaat. En op termijn heb je daar echt uh, ja, grote problemen, krijg je daarmee. Nou zijn er zijn hele grote plannen. Het grootste plan is eigenlijk om een getijdecentrale in die Brouwersdam aan te brengen. Uh, ja, is dat ook het, het doel of is het vooral het doel om ergens een grote opening te maken? Kijk, als je dan toch een doorlaat gaat maken, dan is het natuurlijk zaak van als die doorlaat er komt, dan kunnen we beter ook zorgen dat het een kans wordt. En dan zie je dat als je het open gaat maken, dan, waarom dan niet een getijcentrale erin zetten, opdat je daar dan ook energie uithaalt. En dat is natuurlijk nu de, de, waar we vooral op gestudeerd hebben. Is dat haalbaar en kun je dat realiseren met elkaar? Is het haalbaar? Zoals het er nu naar uitziet is de kostenbatenanalyse positief, dus het is haalbaar. Maar je hebt natuurlijk wel alle partijen nodig, hè? zowel de overheden als de private partijen, om te zorgen dat het ook echt gaat gebeuren. Provincies zijn voor Zuid-Holland en Zeeland. Maar Delta, de grootste energieleverancier in Zeeland, is een beetje afwachtend. Directeur Louter. Nou, wij, wij vinden dit uh, hele verhaal enorm interessant voor alle maatschappelijke baten die eruit kunnen komen. Maar het kost wel 400 miljoen euro. Het kost ontzettend veel uh, geld, dat klopt. Is de Getijdencentrale nu een stap dichterbij gekomen met dit rapport? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat uh, alle, alle aspecten ervan op een hele goede manier op een rij gezet zijn. En je ziet het uh, stapje voor stapje dichterbij komen. Maar er moeten nog een heleboel stapjes genomen worden. Ja, en, en met name aan de kant van de financiering. En hoe breng je al die baten en kosten, maatschappelijke kosten, met elkaar in evenwicht? Het plaatsen van een getijdencentrale tussen zee en grevelingen op de Brouwersdam. Een uniek plan waar nog een heleboel geld voor gevonden moet worden. De provincies willen het kabinet overhalen om mee te doen. Daarnaast komen er testlocaties en gaat Delta Energie een businessplan maken. De beste ziekenhuizen van Nederland zijn het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein... het Meander Medisch Centrum in Amersfoort... en het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Tenminste, volgens het onderzoek dat Weekblad Elsevier publiceert. Het Weekblad heeft het dit jaar weer moeten doen alleen... zonder antwoorden op de vraag hoe succesvol medische behandelingen zijn. Journalist Arthur van Leeuw van Elsevier, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, die gegevens, de vraag of een operatie geslaagd en de patiënt genezen is... Die krijgen jullie niet van de ziekenhuizen. Uh, is dat omdat het te moeilijk is of zit daar iets anders achter? Nou, er zijn naar mijn idee twee, uh, uh, twee verklaringen. De eerste is, uh, het is lastig. Uh, dat, dat, dat weten wij ook wel. Uh, maar wij weten tegelijkertijd dat we over bijvoorbeeld infecties of complicaties en ook sterftecijfers... Dat wordt nauwkeurig bijgehouden en uh, daarover zou meer bekend kunnen zijn. Dat blijft af en slot een grendel. Dus totdat medisch specialisten zelf in hun uh, wetenschappelijke verenigingen besluiten om dat soort gegevens naar buiten te brengen, zitten de patiënten in feite met lege handen. Maar wat... En zit Elsevier dan ook met lege handen? Met andere woorden, heb je dan wel zoiets aan zo'n lijst? Als je, als je ja, dat, dat niet kan de... meten? Ja, dat heb je zeker. Want wat wij wel gedaan hebben. Er is al een hoop op gang gebracht. Treden, sinds 2005 moeten ziekenhuizen verplicht allerlei informatie aanleveren. Zeg maar over alles, alles wat rond de medische handelingen belangrijk is. Dus of ze zorgvuldig protocollen naleven. of ze aangesloten zijn bij registraties voor infecties. Want dat doen ze dan natuurlijk weer wel en of ze bijvoorbeeld patiënten goed voorlichten. Dus dat hebben we allemaal wel. En bovendien hebben we ook sinds kort volumenormen voor operaties. Niet alleen voor borstkanker, maar bijvoorbeeld ook voor het plaatsen van stents... of voor totterbehandelingen, pacemakers, voor darmkanker. Die hebben we allemaal meegenomen. Dus we hebben wel degelijk enige kwaliteitsinformatie nu kunnen voegen... Bij wat we hebben. Dat wil niet zeggen dat we weten welke dokter het goed doet, maar we weten wel veel meer over de garanties waaronder een patiënt geen risico's loopt of minder risico's. Loopt. Ja, want er zit een verband tussen volume en kwaliteit altijd. Dat zeggen, de, dat zeggen de, de, de specialisten zelf op grond van hun eigen wetenschappelijk onderzoek. Wij blijven journalisten, we zijn geen dokters, maar daar gaan wij mee aan de slag. Ja. Dus je ziet dat de ziekenhuizen steeds opener worden. Als je dan kijkt naar het Sint Antonius ziekenhuis in Nieuwegein, wat er dus zeer goed uitkomt. Wat is het dan dat dat zo'n goed ziekenhuis maakt? Nou, dat betekent, wij stellen als eis, om het even gewoon te zeggen... Hè, want dat is natuurlijk een enorme statistische winkel... maar we zeggen veilig voor de patiënt, nauwgezet, up-to-date in de medische zorg... betrouwbaar als organisatie, optimaal als begeleider en voorlichter voor de patiënt. Dat is veel, maar dat zijn zeg maar de waarborgen rond veilige en effectieve zorg. En als een ziekenhuis op die punten... Uh, alle informatie goed aanlevert en er bovendien goed op scoort... Nou ja, dan komen ze bij ons hoog in een, uh, met een hoge score uit de bus. En Heeft u wel eens uitgezocht wat zo'n lijstje, zo'n onderzoek... betekent voor de ziekenhuizen? En merken ze daar iets van als ze op nummer 1 of op, op nummer 100 staan? Ja, er zijn twee effecten. Het eerste is uh, geen enkel ziekenhuis wil slecht uit de bus komen. Dus er wordt uh, wel degelijk gekeken, voor zover mij bekend, uh, naar wat de oorzaken kunnen zijn van de lage positionering. Dat speelt zich nu dus af rond openbare informatie die zij zelf uh, moeten aanleveren bij bijvoorbeeld de inspectie. Dus uh, ze hebben niet met niets te maken. Ja, dat is één. Twee, er zijn aanwijzingen dat uh, patiënten steeds meer bereid zijn om verder te reizen... Als ze ervan verzekerd zijn dat de kwaliteit beter is. Dus er is in ieder geval uh, de bereidheid bij de patiënt om dat te doen. En dan blijkt dus ook dat, u, dat een ranglijst van Elsvier daar in toenemende mate een rol in speelt. Het is bescheiden, maar het neemt, een, het neemt toe in belang. Arthur van Leeuwen van Elsvier, uh, dank voor de toelichting bij uh, dit lijstje van de beste ziekenhuizen. We hebben ook nog gebeld met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. En die zeggen voor de toekomst te streven naar een uh, steeds meer open. Uh, ja, hoe zeg je dat, steeds meer open te zijn over de gegevens... ook uh, de resultaten, de medische resultaten van de ingrepen. Tien voor vijf, precies. Willemijn Hubert, goedemiddag. Goeiedag. Ik denk dat heel veel mensen vanmiddag en uh, op het eind van de ochtend... zijn belaagd door nogal wat heftige regen en zelfs hagelbuien. Klopt. Zo hoorde ik. Dat was best opmerkelijk. Hoe kwam dat? Ja, dat heeft te maken op dit moment met het temperatuurverschil tussen het zeewater... En de temperatuur hoog in de atmosfeer op zo'n 5 kilometer hoogte. En er ligt nu een depressie, een, een lage drukgebied, boven Scandinavië. En daar steekt een noordwestelijke wind dan op grote hoogte uh, op. En die stroomt dan richting ons op zo'n 5 kilometer hoogte. Nou, de temperatuur op die hoogte is zo'n min 30 graden tegen 15 graden boven nul van het zeewater. Dat is ruim 40 graden verschil. En moet je je voorstellen dat het warme lucht boven het zeewater... dat gaat dan stijgen, want dat is lichter dan de koude lucht. kan tot hele grote hoogte stijgen. En daardoor krijgen we dit soort hele felle buien... met onweer en hagel en soms windstoten erbij. Wauw, wat een venijn was dat. Ja, echt een venijn inderdaad. Ja, het, het, ja, het weerbeeld, begrijp ik, gaat wel veranderen de komende dagen. Maar mijn vraag aan jou, op welke manier? Nou, we, de, we komen dan steeds meer onder invloed van hoge druk. Dus dat betekent dat het weer wat rustiger wordt. Dan stroomt er ook wat warmere lucht bij ons, de atmosfeer. In. Wordt het temperatuurverschil wat kleiner. Wordt de atmosfeer wat rustiger, kunnen er minder buien ontstaan. Dus dan krijgen we uiteindelijk veel meer zon. En richting het weekend hebben we vorst aan de grond. Heel kort, hoe koud wordt het? Um, nou, op de, tijdens de nacht een graad of twee. Maar aan de grond kan er inderdaad dan vorst ontstaan. En overdag 11 graden, maar zondag waarschijnlijk 14. Voor de eerst. Die, die, die dus vorst aan is... de grond, dankjewel. dag. Premier Rutte is op dit moment in Rusland. Morgen dan zal hij Medvedev en Poetin ontmoeten. En daarna opent hij een alumni-netwerk voor Russische studenten. Kiesja Hekster, onze correspondent in Rusland, sprak in een Nederlands café in Moskou. Dat heb je daar met twee vrouwen die eerder in Nederland studeerden. Mijn naam is Olga Zabotina. Ik ben alumna van de Universiteit van Amsterdam. Ik ben ook alumni officer van Nufik Rasha. En dat is officiële vertegenwoordiger van uh, hoger Nederlands onderwijs in Rusland. Mark Rutte komt hier een alumni netwerk openen van Russische en Nederlandse studenten. Wat gaat dat netwerk doen? Ja, dat is een netwerk voor Russische studenten die Nederland hebben gestudeerd. En dat is eigenlijk een sociaal, uh, zeg maar virtueel netwerk... Dat is speciaal voor alumni gemaakt om alumni een mogelijkheid te geven uh, met, uh, met elkaar uh, te spreken, kennis delen, ervaring delen en ook natuurlijk een ander uh, heel belangrijk doel. Ook. Uh, met Nederlands bedrijfsleven in Rusland in contact te brengen. Over hoeveel studenten gaat het eigenlijk? Hoeveel Russen studeren er in Nederland? Ieder jaar gaan er in Nederland meer dan 200 studenten, uh, Russische studenten. Uh, ze doen allemaal verschillende studies. Maar er zijn natuurlijk enkele richtingen die het meest populair zijn. Eén daarvan is natuurlijk economie, business en management. Dat is de, zeg maar, de meest populaire richting die uh, Russe studenten... Zijn. Alessa Tjaplinska is zo'n student die aan de Rotterdam School of Management gestudeerd heeft. Het is een van de beste opleidingen in Europa, zegt ze, met studenten van heel veel verschillende nationaliteiten. En omdat Nederland lekker centraal ligt, kun je overal heen. Dat was voor mij ook een belangrijke reden om voor dat kleine land te kiezen. Welke um, so woorden heeft u in het Nederlands geleerd? In de zes jaar dat u in Nederland heeft gewoond. Ja, uh, yeah, my favorite word is gezellig, uh, but also um, another one was um, lekker. Yeah. <laughs> u werkte daar ook. Waarom heeft u besloten om toch uh, weg te gaan? After my studies, I was working for a year in Amsterdam. Ze probeert het aardig te zeggen, maar eigenlijk komt het erop neer dat ze Nederland maar saai vond. Je moet in de pas lopen en er zijn weinig groeimogelijkheden. Terwijl in Rusland je bijna iedere maand een promotie kunt maken als je goed werk levert. En binnen korte tijd heel veel geld kan gaan verdienen. Uh, gaat u ook de premier ontmoeten? En wat, wat wilt u tegen hem zeggen? Dank je. <laughs> Ja, zegt ze, ik ga hem ontmoeten en ik wil hem eigenlijk bedanken voor de kans die ik heb gehad om in Nederland te studeren, ook met financiële hulp van de Nederlandse overheid. Daar ben ik heel dankbaar voor en daarom ben ik ook actief in het alumni-netwerk dat Mark Rutte morgen opent, om iets terug te doen voor de Nederlandse samenleving. As a way of saying thank you actually. Lekker gezellig was het in een Nederlands café in Moskou. Winkeliers klagen over de consumenten die letten op de kleintjes. Zo blijkt uit recent onderzoek. De mensen kopen te weinig en bovendien ook nog te veel op internet... in plaats van in de winkel. Maar ze, ze moeten gewoon proberen om de klant te verleiden... zegt winkelanalyst Chantal Riedeman. Verslaggever Jeroen Schutijzer ging met haar op pad... in het centrum van Haarlem om te horen hoe je dat doet, een klant verleiden. De hagelstenen kwamen net naar beneden, hier in het centrum van Haarlem En ik ben op pad met een shopoloog. Nooit van gehoord, Chantal Riedeman Van Dalen kent het woord niet eens. Een shopoloog staat voor mij voor de wetenschap van de winkel... en de wetenschap van het winkelen. U kunt winkels vertellen hoe ze die klant blij maken. Absoluut. Je gaat ook niet naar de Efteling om een rotdag te hebben... of naar de bioscoop om een rotfilm te zien... En helaas is het wel zo dat, uh, dat uh, winkelen over het algemeen beloond wordt met een rotervaring. Slecht personeel? Ja, helaas is het zo dat, uh, dat uh, heel veel medewerkers uh, hun tijd uitzitten alsof het een taakstraf is. Noem nou eens wat tips hoe een winkel mij kan verleiden tot geld uitgeven. Nou, het belangrijkste is, is dat je als uh, winkel uh, moet realiseren dat mensen een goed gevoel willen hebben. En uh, horeca snapt dat. Een goed restaurant geeft je een amuse... En een Amuse heeft als doel om je lekker te maken, om je fysiek hongerig te maken. Nou, een winkel moet dat ook doen. Als je op het moment dat je de winkel inkomt, moet je meteen lekker en hebberig gemaakt worden. Nou, denk ik van ja, nou, dit, dit had u tien jaar geleden ook kunnen zeggen. Maar ja. nu zitten we in die economische dip. <laughs> ja, en misschien is dat een heel groot voordeel, want het betekent dat de druk om te veranderen nu heel hoog is. Want je ziet dat heel veel retailers nog steeds achterover leunen en uh, blijven sleutelen. Het optimaliseren van logistieke processen en marges en dergelijke. Terwijl aan de voorkant het geld verdiend wordt in de winkel. Kijk daar, de, aan de andere kant van de straat, dat is een bakkerij. Ik zou even naar die bakker toe lopen? Als je voor de bakker langs loopt, staat een display met verse, ongeingepakte broden. Die er zeer smaakvol en lekker uitzien. En die mij direct uitnodigen toch even naar binnen te gaan en meer te kopen. Als je dezelfde presentatie had gemaakt met het brood in plastic tassen, was ik waarschijnlijk doorgelopen. Zo Want, simpel kan het zijn. Ja. U laat zich ook nog wel eens verleiden. Ik ging laatst naar een groot warenhuis om uh, alleen maar vaccinelichtjes te kopen. Niks recessie, niks crisis. Uh, ik had een boek gezien wat ik moest hebben, een cd die ik moest hebben en uh, nog wat andere dingen die ik moest hebben. Er moet helemaal niets. Exact. Maar ik ging met een heel erg goed gevoel en heel blij. En ook het warenhuis was blij. De deur uit. Kopen, kopen, kopen. Op onze site een interview met trendwatcher Carl Rode... over ja, de consumenten die dus tegenwoordig steeds meer op de kleintjes letten. NOS.nl Na vijf uur zijn we terug. Tot zometeen. Vanavond, BNN Today. Dat is een heel goed excuus om elke dag gewoon een glas champagne te drinken. Vanavond om half negen op Radio 1. In de ogen van Afghanen ben ik geen man, maar ook geen Afghaanse vrouw die allerlei beperkingen heeft. Ik hang er een beetje tussenin, waardoor ah, ik dus... Wat ben je dan? Ja, een soort uh, buitenaards wezen. Luister en kijk mee op radio1.nl. Is dat normaal? Ik weet het niet. Misschien is het wel abnormaal wat ik doe. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Nou, een spaarrekening waar je tot maar liefst 2,9% rente krijgt. Dat scheelt op mijn altijd toch een gewoon Napolitaans maatpak en een paar Florentijnse slofjes. Ja, dat krijg je met die forse rente van onze spaar en metaalmix. Sluit hem af op frieslandbank.nl. Willen is kunnen, Jort. Dit is Radio 1.